Dat klopt voorzitter, Dat staat ook in de memo van 19 januari. Dank u wel. Ja, nu We moet het stuk aan? dan is, klopt het stuk dus niet, want er staat debat en besluitvorming. Dus er komt geen besluitvorming over. Nee. Nee. nee, maar het staat hier wel in de stukken, het staat ook in de stukken van de Maar dat is in de memo uh, wat meneer Tone heeft gezegd, gezet. Dus uh, volgens mij is er in deze zaal geen onduidelijkheid meer over de status. Ja? Daarmee is... Volgens mij agenda punt 5 behandeld en gaan we naar agenda punt 6. En dat is de hoogcommissie. Wie van u wil daarover het woord? Meneer Paap, gaat u gaan. Zo, een paar keer eerst meneer de voorzitter, dank u wel. Uh, ja, je kent natuurlijk veel konkort met zo'n hoogcommissie. En uh, na gisteren uh, de beantwoording van uh, wethouder Correnson gehoord hebben. ...zit ik toch eerder te denken om uh, dit soort dingen aan het college over te laten. En niet meer als uh, raad zelf uh, een uh, hoorcommissie in te stellen. Ja, dus, zo'n idee heb ik er eigenlijk een beetje over. Ik weet niet uh, hoe de andere raadsleden erover denken. Want een externe zie ik eigenlijk helemaal niet zitten. Want we zijn al flink aan het bezuinigen. En dan als raad dat je dan gaat zeggen van nou we gaan een externe inhuren. Nou, dat kost toch weer 20.000, misschien wel meer. Ik weet het niet. Maar die kant op moet je dan gaan rekenen. Dus ik denk uh, zelf dat je het over moet laten in het college. Wat in andere gemeentes ook heel veel gebeurt. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap, Meneer de Rode. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Ja, um, ik neem aan dat we debatteren over iets waar nog geen raadsbesluit bij ligt. Dat is, ja. toch ook, uh, dat is uh, dat maakt het uh, wat, nog wat ingewikkelder en spannend wat er gaat gebeuren. En ik heb gisteren de informatie toch maar genomen wat de wethouder erover zei. Over het helemaal instellen van een externe hoorcommissie, Dat wij dan extra gemotiveerd of gemotiveerd moeten afwijken als uh, raad op het advies van die externe hoorcommissie In dat kader, en dat ligt wat de wethouder daarover, uh, daarover zei wil ik toch wel zeggen, ja, want als wij een externe hoorcommissie een zitting laten nemen, op welke vorm we daarvoor kiezen, het is extern... En maar als de gemeenteraad het daar niet mee eens is, en gewoon op bepaalde gronden van wij willen daar geen 10 meter, maar we willen daar 5 meter, dan wil ik niet daar allemaal regeltjes moeten bij zoeken om een gemotiveerd af te rei. Als wij als geheel, 17 mensen zeggen het wordt 5 meter, dan wordt het 5 meter. En niet uh, kunstvliegwerk kunst om regeltjes te zoeken om er 5 meter af te halen. Voorzitter, ter interruptie. Stammers. Ja, ik heb de woorden van de wethouder toch iets anders begrepen gisteren. En ik wil meteen maar even checken of dat, of dat dan ook klopt. Want uh, in mijn, mijn beleving was het zo dat de wethouder eigenlijk bedoelde dat je van hele goede huizen moet komen. Om dan af te wijken van, uh, of niet mee te gaan in dat, uh, dat advies. Want uh, of een, een advies al dan niet, niet bindend is of wel geargumenteerd uh, afgeweken worden van advies. Dat is aan, aan ons om vast te leggen in verordeningen. En aangezien die situatie helemaal nergens bestaat, zal dat ook allemaal opnieuw geschreven moeten worden. Dus uh, graag ook van de wethouder. En de, uh, de, de... Ja, nee, ik, ik, ik volg u, ik volg u, maar ik, even om het zwart-wit te stellen. Als gemeenteraad gaan wij over een bestemmingsplan. En om daar nou expliciet een externe en gemotiveerd af te wijken, nou, dan hoor ik graag ook wat de wethouder daarvan vindt. Maar wij zijn van mening dat we daar niet kunst en vliegwerk voor hoeven uit te halen. Omdat het gewoon aan de gemeenteraad is. Dan heb je de huidige werkwijze en de externe hoorcommissie zoals op pagina 12 de schema's worden weergegeven. Ja, daar, daar kan je over discussiëren. Ik hoorde net mijn collega's zeggen, het gaat naar het college. Ja, dan hebben we, krijgen we dus dezelfde discussie die de heer de Bouwberg Wilson gisteren had. Wie keurt dan zijn eigen vlees? He, er was daar een, een discussie over. Want dan eh, hebben we daarover krijgen we dan een discussie. Dat maakt het wat ingewikkeld. Ik ben zeer benieuwd ook wat uh, mijn collega's daarover vinden. En kijk, natuurlijk. Ik, het, het, het, het is servicegericht naar de zandwoord. Ze hebben natuurlijk ook meerdere momenten kunnen zij inspreken op een uh, hoorzitting. Of ze kunnen inspreken op een hoorzitting. Ze kunnen inspreken in een, een raadscommissie. Ze kunnen inspreken bij een voorontwerp, bij een inloopavond. Uh, er zijn dus meerdere kansen. Maar ook de formele inspraak hier... Bij ons of in een hoorzitting maakt het, ja, maakt het dan niet een geheel. Goed, dat moeten we dan over uh, afkijken, dus afwegen. Je ziet ook de tijdsbeslag wat het voor ons heeft. He, als gemeenteraad moeten we, we moeten vragen stellen, moeten we dat onszelf aandoen. Soms. En, um, nou goed, en de kennis en... Uh, nou ja, ik... Ik heb zelf onderdeel uitgemaakt van een aantal hoogcommissies. We werden altijd, en het altijd goed bijgestaan. En uh, het heeft me nooit aan enige kennis ontbroken, omdat we goed werden aangevuld door een uh, externe om ervoor te zorgen dat we de nodige informatie boven water kregen. Um, en de betrokkenheid, dat, daar waar we, dan wel, waar we wel onze rol dan moeten kiezen, is de betrokkenheid bij het proces. Moeten wij dat dan, ja, hoe, hoe we dat zien, dat is voor mij, dat nog, komt nog niet helemaal naar voren. En de, daarbij zou ik het graag willen laten, voorzitter. Dank u wel, meneer de Raad. Meneer de voorzitter, bij interruptie. Mevrouw van der Veld. Ik zou dan toch uh, willen wijzen op waar we het vanavond eerder over hebben gehad. En dat is inderdaad het kader stellen. Wij kunnen natuurlijk als raad, voordat een bestemmingsplan ook maar enigszins ter bespreking gaat komen, al aangeven wat onze wensen wel en niet zijn voor een bepaald gebied. En ik denk als je dus inderdaad continu aan de hand van het college meegenomen wordt, dat je dan inderdaad wel kan stellen dat je misschien wel geen oorcommissie nodig hebt. Mevrouw, dus dit college. Even snel. Nee, Mevrouw Van Veld pleegt een interruptie met een vraag daarbij en u kunt dat meenemen in uw reactie, stel ik voor. Mevrouw Rietkerk. Nou, ik kan heel net meegaan met mevrouw Van der Veld. Als ik kijk naar de hoogcommissie zoals die de afgelopen tijd bij ons geweest is, dan hebben wij met elkaar afgesproken dat een hoogcommissie er is om uh, iets toe te lichten en eventueel onduidelijkheden te bevragen aan degene die... Wat zijn de ja, de hoorzitting, wat zei ik dan? Oh, de hoorzitting. En um, um, ik moet zeggen, de laatste keer uh, bij de laatste uh, hoorzitting uh, zijn er nogal dingen misgegaan. En um, ik denk, moeten we dat wel willen? En aan de andere kant nemen wij een hele bijzondere positie in binnen Nederland door een hoogcommissie hoorzitting überhaupt te doen want het blijkt zo te zijn dat er en als ik dan de wethouder uh, gisteren praten over ja eigenlijk in onze omringende gemeente komt het niet voor hoorzittingen dan denk ik nou ja um, wij zijn ook weer laten ons bijstaan door een adviseur zelf zijn wij niet voldoende op de hoogte over alle ins en outs die je moet hebben in zo'n uh, bestemmingsplan dan vragen wij ons ook af of het uh, überhaupt wel nodig is om een hoorzitting te moeten houden. Want er zijn uiteindelijk, zijn er heel veel mogelijkheden om uh, dat uh, inwoners inzienswijzen en allerhande inspraakmogelijkheden hun uh, um, ideeën naar voren kunnen brengen. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel, meneer Baber wilson Voorzitter, het is zo dat... Um... De bestemmingsplanprocedure in feite impliceert dat het college het voorwerk doet. Met andere woorden het opstellen, het visie leggen, eh, het inwachten van de inspraak, dan als, eh, inspraakreacties, dan als de zienswijze. En vervolgens gaat die zaak, eh, nadat het is gebeurd en nadat het de visie is gelegd, gaat het naar de raad. En die moet daar een besluit over nemen. En die betekent dat de raad ook een besluit moet nemen over de ingediende inspraakreacties en over de zienswijze. Wat hier eh, ook gisteravond nog is gebleken, dat is namelijk dat er in de beeldvorming bij de burgers die het aangaat... ...die indruk bestaat van ja, dat is allemaal één pot nat. Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. En eh, ook al is dat feitelijk niet zo, ik heb dat gisteren in mijn vraagstelling, in een van de insprekers heb ik dat ook voorgebracht... ...zegt men ja, maar ik ervaar het wel zo. En dat betekent dan dat dat dus een realiteit is... ...die weliswaar dan niet op feiten brust... ...maar waar, die dan wel in de breinen van de mensen zit... ...en waar je dus iets mee moet. Gisteravond is uh, inderdaad voren gekomen... ...tot mijn verbazing overigens... ...dat er bij andere gemeenten uh, helemaal geen commissie bestaat... ...en dat men in feite zeg maar, ook het, uh, het afhandelen van de zienswijze... ...en inspraakreacties aan het college laat. En dan, voorzitter... Dan is er pas echt sprake van een slager die zijn eigen vlees keurt. Want er is namelijk het hele proces van A tot Z in één hand het college. En ik denk niet dat op het moment dat je nu al ziet dat als het gevolg, als gevolg van duale verdeling van bevoegdheden al zo werd ervaren dat dat, dat dat bedenkelijk is. Nou dan zal dat op het moment dat het op die manier gaan regelen helemaal bedenkelijk worden. En dat is, lijkt me dan ook niet de lijn waarin je moet denken. Interruptie, minister Stammers. Ja, voorzitter. Uh, toen wij uh, voor het eerst na, na gingen denken over, over uh, eventueel uh, externe, uh, een externe samenstelling van de hoorcommissie, toen uh, ging ik ervan uit, uh, het staat ook in het stuk, dat wij uh, daarmee een uitzonderingspositie zouden nemen... ten opzichte van de rest van Nederland. Dat was een, zou een vrij uniek gebeuren zijn. Nu blijkt zelfs dat de werkwijze zoals wij die nu toepassen... ...ook een enorme uitzondering is op de werkwijze in Nederland. Niet alleen in de omliggende gemeente, maar ook in Nederland. Dus ik begrijp eerlijk gezegd niet wat Zandvoort zo bijzonder maakt... ...dat wij dan ook een hele aparte eh, behandeling moeten hebben van, van zienswijze. Uh, meneer Babert. Ja, ook een interruptie dan. Volgens mij eh, is het fenomeen hoorzitting... Eh, uh, niet echt gebruikelijk in Nederland, maar het fenomeen hoorcommissies zeker wel. Als je even op Google kijkt, dan uh, kom je langs steden of doorbal Stadskanaal uh, en, en andere andere Betuwe waar het wel degelijk op de op, op, op ruimtelijke plannen, op bestemmingsplannen, hoorcommissies zijn volgens mij of Heeft u een interruptie? Is eigenlijk bedoeld net als meneer stam is. Meneer Balberus van had het woord. Kort, bondig statement of vraag. Wat is uw vraag? meneer Wilson of aan meneer Stammer. Ja, dan zou, ik, dan zou ik die vraag moeten stellen van uh, uh, bedoelt u dan de hoorzitting of bedoelt u dan de hoorcommissies die wel degelijk in andere delen van Nederland toegepast Ik heb toe het, het over meneer. de hele, hele werkwijze. Meneer oh, meneer ik Het was eigenlijk een interruptie op meneer baber Ja, want ik dacht dat meneer Stammer is uitgevraagd was. Ah, neemt, meneer baber wilson neemt ook uw interruptie mee. Meneer Stammer heeft hem voor zijn deel beantwoord. Meneer baber wilson uh, voorzitter, we zitten met een merkwaardige situatie dat zowel een uitsluitend externe hoorcommissie als de hoorcommissie die wij tot dusver kennen, uh, helemaal ongebruikelijk lijkt te zijn. Uh, waar het om gaat, waar het probleem wat we, wat we nu bespreken, is in feite de onafhankelijkheid van de, van de hoorcommissie. Ik, ik, zie, ik lees dat ook in de stukken, dat het daarom gaat. Uh, als het erom gaat van. Hoe komt dat er ook op andere plekken voor? Nou ja, ik, over andere gemeenten kan ik jammer genoeg niet altijd goed oordelen. Waar ik wel over kan oordelen is het werk van de provinciale staten. Daar is het op precies de dezelfde wijze geregeld als bij ons. Er is, wordt dus uit de staten een commissie samengesteld die, uh, de, die het horen regelt. Maar het gaat er niet om of iets heel vaak of heel weinig gebeurt... Uh, waar het wat mij betreft en waar het ons betreft om, om te doen is, dat is, hoe regel ik dit nou op de beste manier? En op het moment dat wij nu, zeg maar, in het besluitvormingsproces, uiteindelijk op welke wijze dat verder tot stand komt, dat doet uh, even, op dit moment niet de zaken. Op het moment dat wij als raad ja of nee moeten zeggen tegen het, be, tegen het geprocedureerde bestemmingsplan, met inclusief zeg maar de, de zienswijze en de commentaren erop, dan vraag ik me af op het moment dat je dat, dat hele proces... ...alleen maar op afstand volgt. En in feite ook... ...waar het betreft de toepassing van de wet. Want daar gaat het vaak om... ...op het moment dat er zoiets bij ze binnenkomen. De toepassing van de wet, dat je die... ...niet kunt sturen in de zin zoals dat... ...voor onze, onze gemeente de bedoeling is. Want het is alleen zo... Daar bestaan alle advocaten in ons land van. Er is wel één wet, maar die kun je op heel verschillende manieren uitleggen. En iedereen zoekt daarin de ruimte. En dat geldt zowel voor ons als voor de wederpartij waarmee wij te maken hebben. En dan gaat het erom, hoe, hoe richt je dat proces in? Hoe steek je dat ook in? En dat is een van de eerste stappen in het, in, het, in, het, in, het, in het werk van de hoorcommissie. Daar begint het meestal mee. Dat je die insteekt, dat je die goed kiest. Ik zou wel eens willen weten hoe een externe hoorcommissie dat... Uh, naar, uh, naar, naar, naar goed bevind van zaken moet doen. Op het moment dat je dus uh, van de gemeente waarin je dat en uh, voor de gemeente waarvoor je dat doet, uh, dat je daar eigenlijk de, de, de verhoudingen niet kent en dat je de, de lokale situatie niet kent. We hebben uit onze praktijk met de Hoogcommissie daar ook goede voorbeelden van. Uh, bijvoorbeeld het bestemmingsplan uh, uh, uh, uh, uh, Strandpaviljoen. Ja, strand in Duitsland. Ja, discussie. Uh, um, en ook op andere momenten is dat, is dat naar voren gekomen. Dus met andere woorden... op het moment dat je als raadslid je werk goed wil doen... en goed zake deskundig uh, ge, uh, ge, ge, ge, geïnstrueerd... en de voor- en de tegens uh, van een bepaalde richting die je kiest... Heb, uh, als je dat wilt afwegen, dan kan het haast niet anders... of dan moet je erbij zijn in dat proces. En ik hoor graag van anderen die wellicht een andere overtuiging zijn toegedaan, wat men daarvan vindt... en hoe je dat probleem oplost op het moment dat je dat... Ik vind het aardig gezegd van de heer bouwberg Wilson dat, dat je als hoorcommissie helemaal op de hoogte moet zijn... maar je zit dan toch nog altijd met het probleem dat als je een advies hebt gegeven als, als hoorcommissie zijnde... dat de raad het uiteindelijke advies niet opvolgt. Nou, dat probleem kan zich voordoen, meneer Stammerz. En dat is al twee keer voorgekomen nu. In de afgelopen jaren. En dat zorgt toch wel voor problemen mag ik aannemen. En daarom is het verstandiger om die hoorcommissie commissie en handen van het college te leggen. En op bepaalde beslismomenten binnen de raad je oor te luisteren leggen bij degene die zaken in kunnen brengen. Meneer Wat de heer Stammers nu zegt, geeft eigenlijk heel goed weer... ...dat wij met een onafhankelijke hoorcommissie werken. Want ook al is het in de ogen van sommigen het keuren van eigen vlees... ...het blijkt dus dat de raad kennelijk... Argumenten kan hebben om van het advies van de hoorcommissie af te wijken. En dat is precies wat we moeten hebben. En wat we precies wat we niet moeten hebben, is dat het allemaal in één en dezelfde hand is. Want dan zal het zich niet, niet zo makkelijk voordoen. Nee, maar het probleem is dat de Voorzitter... hoorkommissie ook in een politieke sfeer getrokken kan worden op een gegeven moment. Het is ook absoluut niet de bedoeling van een onafhankelijke uh, hoorcommissie. Meneer Staffers, we gaan eerst even naar de andere kant van de tafel. Ja. Uh, en helaas, meneer Demmers, mevrouw ja, is... de Vrij had de vinger al eerder omhoog. Ja. Nou ja, Als ik reest, uh, dan ga ik mevrouw Verheij. En dan kom ik bij u. Nou, meent u dat nou? Ja. <lacht> Dank u wel dat u zo zoekel bent. En wat ik echt in de achtergrond spreek het over voor... Mevrouw Verheij, de microfoon moet bijna opgegeten worden, heb ik gemerkt. Ik doe het niet beter. Nee. Nou, oh. dit is wel heel leuk. Zo, ik schuif uh, ja, iets yes. op. Ja, <laughs> zeker. <laughs> ik uh, begon te betogen uh, eigenlijk dat de, sprekers, uh, de voorgaande sprekers eigenlijk, uh, de mening toegedaan waren dat de bevoegdheid of de, de samenstelling van de hoorcommissie niet meer door raadsleden uh, vervuld zou moeten worden. Nou, die mening is de fractie van de VVD ook toegedaan. In dit stuk uh, wordt ja, worden er eigenlijk twee varianten met elkaar vergeleken. Dat is enerzijds de huidige situatie, waarbij er een hoorcommissie is bestaande uit raadsleden. En anderzijds een hoorcommissie bestaande uit externe, uh, externe adviseurs. En ik heb uh, uh, de heer Paat van Sociaal Zandvoort en ook uh, de heer Stammers van de PvdA al horen spreken om uh, de bevoegdheid weer bij het college te leggen. En dat eh, daar kan eh, de fractie van de VVD op dit moment nog geen uitspraak over doen in die zin dat ons niet alle ins en outs daarvan bekend is, zoals dat wel nu is uitgewerkt voor de variant van de externe hoorcommissie. Eh, als we moeten kiezen tussen de, de variant bij de Raad of de externe hoorcommissie, dan kiezen we voor de variant van de externe. Um, maar daarbij wil ik dus de kanttekening plaatsen dat we de variant waarbij de bevoegdheid dus weer bij het college wordt uh, neergelegd nog niet uitgewerkt hebben en daar nog niet alle ins en outs uh, van kennen. Uh, gisteren heb ik inderdaad ook gevraagd... Uh, meneer de voorzitter, dus de VVD vraagt eigenlijk, uh, uh, probeert het uit te werken? Ja, ik denk uh, dat... Vanuit dat... college toe? Ja, Uwijkt ik denk, ik denk, uh, ik denk dat, dat, uh, dat dat nodig is om er een goed oordeel over te kunnen vellen. Ja. En gisteren uh, hebben we, uh, heb ik inderdaad gevraagd naar, uh, uh, naar de, het houden van een hoorzitting. Daar bleek ook dat dat niet uh, een verplicht uh, vereiste is. En uh, ik ben ook van mening dat we dan die hoorzitting ook niet meer zouden moeten houden. Uh, ik ben niet bang dat we dan... Uh, de mogelijkheid om in te spreken beperken of iets dergelijks, want zoals de heer Tone gisteren al zei, nou, ik geloof dat er op zes of zeven keer kwamen dat er nog gelegenheid is, oh acht zelfs, om in te spreken. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat uh, wat dat betreft uh, geschrapt uh, kan worden. De heer Paat doelde eerder ook op de kosten. En dat is ook iets waarvan ik denk dat daar zouden we naar moeten kijken, want ik. Ik krijgt de indruk dat in deze notitie de kosten nog gebaseerd zijn op zowel um, het houden van een hoorzitting en um, ook dat, dat er nog geen uh, varianten in bij zijn uh, betrokken. Bijvoorbeeld door uh, externe um, ja, te lenen als het ware in een soort van ambtelijke pool of wellicht de experts van een bezwaarschriftencommissie uh, te kunnen gebruiken. Dus dat is ook iets uh, waarvan... Uh, ik denk van nou daar zouden we uh, naar kunnen kijken. Um, nou samenvattend uh, als we het dus uh, hebben over. Uh, ja kunnen we concluderen dat, dat ook de VVD de bevoegdheid voor de hoorcommissie niet bij de raad wil hebben. En dat we de, het houden van een hoorzitting willen afschaffen. Als we de externe commissie vergelijken met de raadsvariant uh, dan kiezen we voor de externe commissie. Met de kanttekening dat we de, hoorze, uh, de bevoegdheid bij, de, bij het college nader zouden willen onderzoeken. Dank u wel mevrouw Vrij. Meneer Demmers. Ja voorzitter, uh, ik vind dit een, uh, is een lastige discussie geworden. Omdat uh, inderdaad de raadsreden dat toch van alle kanten bekijken. En uh, nou, in principe moeten we uitgaan van de wet en regelgeving. Dat uh, het lokaal bestuur leidend moet zijn uh, bij de ruimtelijke inrichtingsprocessen. Uh, maar ja, als het lokaal bestuur geen eenduidige uh, kan richten, CQ inrichten of waar te verrichten, dan heb je een probleem. Um, zoals de wethouder uh, nu, uh, omdat er een aantal machten en krachten uh, buiten de wettelijke uh, regels, buiten de procedurele regels, om bezig zijn. Als u een college hebt waar een vakinhoudelijk uh, professional zit als wethouder, als het over ruimtelijke inrichting gaat. ...en die stuurt een ambtenaarapparaat aan... ...dan is dat een heel ander verhaal als de wethouder die daar zit... ...die er geen zin in heeft, en geen bovenstand van heeft... ...en zegt van nou we doen gewoon wat die raad willen... ...vandaag dit en vandaag dat en hoe, het is net hoe de wind staat... ...waait een petje... ...dan krijgt u een heel ander ruimtelijke ordeningproces. De vertegenwoordigers van de raad in de hoorcommissie bestemmingsplannen... Die zijn natuurlijk ook zitten niet voor niks in de raad. Die zijn gekozen, ook niet vanuit de landelijke politieke partij of vanuit een goed openbaar bestuur. Maar kan ook, die kunnen ook een achtergrond hebben in actiegroepen die per se iets niet willen. Dus dat is een heel diffuus uh, macht- en krachtenverhaal. Ik vind dat wij daar nog eens heel even goed over na moeten denken. Het lijkt gemakkelijk. Ja, om te zeggen van we laten het aan het college maar als u daar niet te vakprofessional hebt zitten en u heeft daar mensen zitten die een verkiezingsprogramma niet volgen of die hebben er te weinig verstand van of die kunnen geen leiding geven of een ruimtelijke afdeling aansturen dan bent u overgeleverd aan de machten en krachten binnen het ambtenarenapparaat die wel of niet een collectief geheugen hebben of die wel of niet gekwalificeerd zijn Dus er zijn u, alle... u zegt nu bijna van wij doen het beter aan het college er zijn er zijn allerlei, ja dat, dat is wel gebleken, ja. Het is, en het is niet zozeer dat het college het dan zo slecht heeft gedaan, maar heeft te weinig overtuigingskracht gehad om die gemeente een raad op één spoor te krijgen of te houden. Nou, in ieder geval vier jaar. Ja, maar dat, dat is dus uh, dat zijn uh, eigenlijk uh, allerlei zaken uh, aan de buitenkant van het ruimbekordelingsproces die inderdaad toch wel uh, wezenlijk zijn. Uh, het afschaffen van een hoorcommissie de wethouder heeft gisteren uh, iets van 7 of 8 zaken opgenoemd waarbij de bevolking uh, gevraagd wordt om een mening te geven ze kunnen beïnvloeden dat is natuurlijk al veel aan de andere kant iemand die niet in een bestemmingsplan woont waar het over gaat die interesseert helemaal niks die hebben niks met een algemeen belang een ruimte inrichting voor de hele gemeente juist de mensen die in, het bepaald in een bepaald gebied wonen hier in de zaal ook aanwezig, waar het wel eens over ging, die maken zich ernstig druk. Nou, en die uh, onvrede of uh, het onbegrip of uh, wat daar ook verder bij hoort, dat te kunnen kanaliseren, daar vind ik een holcommissie... Hè, met zienswijzen en één-op-één gesprekken... en in uh, uh, groepjes praten... als het dan over die hoorcommissie gaat... bij het indienen van zienswijzen, het kanaliseren van die emoties... vind ik toch ook wel belangrijk. Dus... GBZ gaat vooral nog eens even goed nadenken. Maar het is natuurlijk wel zo... dat de hoorcommissie bestemmingsplannen... zoals ik het beleefd heb van verschillende kanten... ik moet u eerlijk zeggen... Uh, de integriteit. De macht en krachten daar rondomheen, uh, die uh, waren niet vrij. Dank u wel. van nee, de voorzitter, nee. nou wil ik toch wel weten. Welke kant u wil Dat zegt niet. Nou, dat is dus natuurlijk het ambtenarenapparaat wat op een bepaald moment uh, uh, met een wethouder die met andere dingen bezig is. ...de dienst gaat uitmaken, commitments heeft gemaakt onder elkaar... ...de adviseur daar uh, probeert uh, te beïnvloeden... ...raadsleden de die meneer besluiten meneer. hebben genomen de die meneer later... Meneer bijvoorbeeld. Nemmers, vraagt vragen in welke richting u de keuze gaat nou, die richting, maken. dus een raad die besluiten heeft genomen die verkeerd uitpakken. Nee, niemand Nemmers, niet mag alles erbij niet, halen. Kies u voor het college, Kiest u voor extern of zegt u ja, uh, zo houden wel. hoe het nu is. Nee, u moet goed nakijken. Kijk, als u, de, als u het verleden niet onderzoekt, dan kunt u, kunt u de toekomst niet uh, richten. En meneer Paap... Dus u moet goed weten hoe dat uit... in elkaar heeft gezeten, nee, om, tot goed, om tot een goed... Meneer Demmers, als u een wilt... antwoord wil geven op de vraag van meneer Paap, vind ik het prima. Dan stop ik deze interruptie. De vraag van meneer Paap is helder. Dan gaan we deze discussie... Nou, goed, eerst goed nadenken. Dan gaan we dat doen. U wilt overleg, meneer de Rode. Ja, ik, ik verbaas me eigenlijk over het eind van wat meneer Demmers zei over het in twijfel. Zo heb ik het opgevat, en als ik het niet in twijfel trek van de integriteit. En, en, en, en dat, dat vind ik eigenlijk toch best wel kwalijk, want u had een heel goed begin. En u was goed dat u nog aan twijfel was en dat u nog in overleg wilt, want u denkt u zit niet op één lijn, maar aan het eind twijfelt u aan het integriteit. Maar dat in ook van uw eigen integriteit. Nee. Ik, ik twijfel aan de integriteit van macht en krachten die op zo'n proces inwerken. En uh, daarvan is mij gebleken dat dat uh, niet integer was. Althans het riekt naar non-integriteit. En daar heb ik de burgemeester van in kennis gesteld. Dus ik vind het een machten en krachten die hierop inwerken op dit soort processen dat geldt voor raadsleden Meneer, dat geldt voor ja, dat spreekt u ook over eigen ervaring ja, ja want anders ga ik, iets, ik ga niet iets uit de krant melden aan de burgemeester want hij kan zelf lezen nee, dus daarom is het uh, om daarvan af te zijn te parkeren om zo maar te zeggen zou een externe commissie uh, zou uh, in mijn ogen met een met één uh, vakinhoudelijke collegelid. CQ met een, uh, iemand uit het ambtenarenapparaat. dat zou mij meer rust geven. En het helemaal afschaffen. Hè, van die hoorcommissie dan het college laten. dan ga ik weer met meneer Bouwberg Bilson mee. want die heeft daar een punt. Dus vandaar. het nadenken. Meneer Bouwberg Bilson. Voorzitter, ik, ik was een beetje verbaasd. dat uh, ineens. Het gedaan alsof ik mijn inbreng had, had afgemaakt in de eerste termijn. Maar na de, de, laatste, de laatste interruptie van de heer Stammers ging het woord naar anderen toe. Toen dacht ik, oh dat wordt een interruptie. Maar toen werd het gewoon hun eerste termijn. Dus ik zou te prijs stellen om mijn eerste termijn nog te mogen afmaken. Want ik heb in eerste instantie gezet, uh, neergezet wat wij van de verschillende zaken vinden. Maar we hebben nog helemaal niet gezegd van waar wij naartoe zouden willen. En um, die bijdrage wil ik ook graag, graag geven. Um, het is zo dat uh, op het moment dat je uh, het aan, alles aan het college zou, zou laten, dan vraag ik mij af of je dan uh, uh, in het kader van de dualiteit waarin wij samenwerken dat op de goede manier doet. Maar dat is een vraag, dat zou ik ook nog eens even uit moeten zoeken. Uh, waar het gaat naar de praktische werkwijze. En waar het gaat om het vertalen van wat er uh, zich nu voordoet, hè, hoe dat leeft onder de burgers en wat wij hier in de toekomst mee zouden moeten doen. Nou, um, ik vind de opmerking van uh, het VVD van ja, uh, we moeten binnen twaalf weken, moeten we, uh, nadat een bestemmingsplan erin is gelegd, moeten we een beslissing nemen. Uh, dat betekent uh, uh, dat je kort tijd hebt. En dat betekent ook dat als je in die periode nog een uh, hoorzitting zou willen uh, realiseren en houden die niet meer verplicht is, dan kom je volgens mij al gauw in de pro problemen. En dat lijkt me ook verstandig om dat niet te doen en om daarvoor, als men behoefte heeft om een, to om een toelichting te geven, op de zienswijze, dan dat in de commissie um, informatie dan te doen. Dat lijkt mij inderdaad een goed, goed idee. Ehm... Um, Waar het betreft de, de beeldvorming, waarbij men zegt van of denkt, uh, die raad ja, die is zijn eigen plezier aan het keuren. Dat zou je kunnen voorkomen door wellicht uh, naast een onafhankelijk deskundige in de hoorkommissie ook een onafhankelijk voorzitter uh, te introduceren. Dat heeft nog een ander voordeel, want nu is het zo dat de voorzitter van de hoorkommissie eigenlijk ook namens uh, uh, in de hoorkommissie uh, uh, uh, zijn werk doet. En dat is eigenlijk een dubbel rol en dat is misschien ook niet zo handig om die te hebben. Dus dat zou wellicht een verbetering kunnen zijn. Het mogen duidelijk zijn dat na de schets van de voor- en de tegens van een externe of een uh, hoogcommissie zoals we nu hebben, dat wij geneigd zijn naar een mengvorming, naar een mengvorming vorm, pardon, naar een mengvorm, waarbij er inderdaad sprake is van een uh, onafhankelijk advies... In de vorm van een onafhankelijk adviseur. Die kan voorzien in de leemte van de kennis waar het betreft de wet en de interpretatie van de wet ruimtelijke ordening. Um, en uh, uh, een aantal raadsleden. En gezien het aantal uh, bestemmingsplannen wat op ons af gaat komen. Uh, denk ik dat het goed zou zijn. Dat is toch hetzelfde meneer uh, bouwberg Wilson Een aantal raadsleden en een onafhankelijk adviseur. Want dat hebben we nu toch ook. <coughs> als de heer Stammers even had gewacht, dan had hij gehoord dat mijn voorstel zou zijn om het gegeven aantal bestemmingsplannen wat op ons afkomt, dat te beperken. Nu is het zo dat het iedere fractie vrij staat om iemand af te vaardigen in de hoorcommissie. En het lijkt mij verstandig om in de toekomst dat bij tourbeurt te doen. Dus dat er van de, vanuit de raad een aantal zijn die voor de verschillende bestemmingsplannen naast de onafhankelijke adviseur en de voorzitter um, uh, daaraan deelnemen. Als er raadsleden zijn die in elke bestemming van procedure... Uh, willen deelnemen... Ja, dan is dat wat mij betreft... de vrijheid van de, de individuele... Uh, van, van de individuele raadsleden. Maar mijn voorstel zou zijn... om dat tot de enige, uh, enige... werkbare proporties terug te brengen... dat je dat roleert. En um, dat is hetgeen... wat ik in de eerste termijn had willen opmerken. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Baalberg-Wilson. Het stuk is vanuit de griffie... opgesteld. ik geef... Eerst portefeuilleer even het woord om enige bespiegelingen namens het college te geven... ...en daarna de g Mevrouw Gurensel. Voorzitter. Um, zoals gisteravond aangegeven... ...en um, hebben wij het er in het college ook over gehad... ...en het standpunt was eigenlijk van het college... Um, ...dat de voorkeur uitging naar een externe hoorcommissie. Daar lagen een drietal redenen aan de grondslag... ...en dat te maken met de zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en de duidelijkheid... Een mogelijke optie die daarbij werd aangegeven, waar ik zei van daar wilde ik onderzoek naar doen of dat heb ik nagevraagd, is of het bijvoorbeeld mogelijk zou zijn om een uh, hoorcommissie uh, te laten bestaan uit externe deskundigen, maar dat bijvoorbeeld ambtenaren zouden zijn, RO, vanuit de gemeente Haarlem, om op die manier een pool te kunnen formeren. Daartoe heb ik gisteravond, en dat, daar kwam de opmerking weer naar voren... ...van heb ik dat gecheckt bij de portefeuillehouders uit de omliggende gemeente... ...waar we gisteravond ook het hebben gehad. Dat waren de portefeuillehouders van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Haarmelie, dus En vervolgens heb ik hen dus gevraagd van... ...hoe hebben jullie je hoorcommissie geregeld? En daar kreeg ik dus de opmerking en daar komt de opmerking ook vandaan. Dus het is niet oké, okay, het is een optie van u kiest... Uh, Eén of twee en we komen nu met nummer drie naar voren. Nee, daar kwam gewoon de opmerking. Wat bedoel je? Ik zeg nou, gewoon een hoorcommissie in het kader van de bestemmingsplannen. Dat kennen wij niet. Dus waar ik heb gevraagd, hoe is dat bij jullie geregeld met een hoorzitting en dergelijke. Daar doen wij niet aan. Dus op dat moment verviel die optie om het zomaar te zeggen met een vol van externe ambtenaren te gaan doen. Wat ik daarbij heb aangegeven is hoe het daar is geregeld, daar laat men het afhandelen van de zienswijze, de beoordeling of het gegrond of ontvankelijk is, over aan het college. Dat is de keuze die de raden van die gemeenten hebben gemaakt om dat aan het college over te laten. Dat is ook in de wet zodanig geregeld dat het niet noodzakelijk is om een hoorplicht daarbij te hebben. Dat kan in ieder geval de raad, kan het ...om een hoorzitting te hebben. De raad kan namelijk kiezen om de zienswijze om die te laten afhandelen door het college... ...en vervolgens in een commissievergadering, zo werkt het daar... ...de insprekers de mogelijkheid te geven om een mondelingen toelichting te geven op de zienswijze aan de raad. Dat is hetgeen wat ik gisteravond heb gezegd eh, met betrekking tot die variant. Aangaande het advies... Met betrekking tot, en naar, uh, volgens mij uh, gaf de heer Stammis begon daarover, uh, en um, meneer De Rode ook. Op het moment dat je een externe hoorcommissie hebt en vergelijk het maar even met de commissie Bezwaar Beroep, en zij brengen een advies uit, is het niet zodanig dat dat bindend is. Maar het moet zich daarbij wel realiseren, en dat heb ik aangegeven, dat op het moment dat je externe deskundigen in huis haalt, RO-deskundigen, en je vraagt om hun om een advies uit te brengen. Dat je bij het afwijken van dat advies daar... ...in ieder geval gefundeerd... ...en gemotiveerd van af moet krijgen. Ja, voorzitter, bij je interruptie... ...mevrouw de wethouder... ...dat moet toch altijd uh, goed gemotiveerd zijn? Maar ik geef aan... ...en dat gaf de, uh, de heer De Rode... ...op een gegeven moment aan... van ...als het nou 10 meter is en ik wil naar 5, ...moet dat bij wijze van spreken kunnen. Daar hoeft het niet helemaal gefundeerd. Maar ik wil u aangeven dat als u ervoor kiest... ...om externe deskundigen... ...waarbij er een stukje af onafhankelijkheid... ...en deskundigheid is... ...dat je wel van... ...goede huizen moet komen om daar van af te wijken. Dat je in ieder geval dat gemotiveerd moet kunnen doen. Dat u daar uw politieke afwegingen bij heeft, is allemaal prima. Maar ook dat is een motivatie. Maar om zeg maar, zomaar een advies van de hand te wijzen, daar heb ik op gewezen. En nogmaals, als u vraagt naar de voorkeur in deze van het college... ...als u het over wilt dragen aan het college... ...volgens mij is die variant, hebben wij tweeëntal jaren geleden, is al aan de orde geweest... Die is toen in de tijd geschrapt. Hetzelfde is het voorstel geweest van een uh, onafhankelijk voorzitter. Uh, vervolgens is er aan de raad gezegd van... Maak de keus tussen uh, wat nu voor ligt extern of niet. Met andere woorden vanuit raadsleden. En daarbij geeft het college de voorkeur aan een externe commissie. Dank u wel mevrouw de Voorzitter. Meneer Demmers. Voorzitter. Meneer Demmers. Um, ik, ik vind eigenlijk, uh, als ik er nou nog zo verder uh, over nadenk... Dat... Uh, het kader stellen, als we dat goed doen en we hebben dat goed onder de knie. Als, als uh, raad zijnde dat we dat, uh, als we dat goed zouden doen. En we zouden dat uh, de, de gedetailleerdheid en uh, de, de uitgebreidheid van het kader per bestemmingsplan vaststellen. Dat hangt er vanaf, hè, als het een conserverend bestemmingsplan of een vernieuwend bestemmingsplan. Uh, dat we dan al een heel eind komen zonder uh, hoorcommissie uh, toetens en bellen... want dan is het namelijk... in dit gremium al besloten... Uh, besproken en beraadslaagd... dan hebben de mensen ook inderdaad kunnen inspreken... die hebben we ook brieven kunnen schrijven... en dan kunnen wij... het college houden aan hetgene... wat in het kader gesteld is van het... betreffende bestemmingsplan het voorlicht... en dan... Uh, dan kunnen we ons zelf aan onze eigen... haren uit de moeras omhoog... trekken als het daarom gaat... Dus dat lijkt mij de meest ideale optie. We gaan de griffier is dus vragen of hij in deze discussie nog iets wil toevoegen... ...dan wel een voorstel heeft. Om je mee verder? Dank u wel, voorzitter. Het is mij een eer te mogen inspreken in deze bijeenkomst. Um, uh, misschien even de aanleiding toch nog van deze uh, exercitie... ...en het debat dat u op dit moment heeft. Die is gelegen in het feit dat u in uw raadsprogramma 2010-2014 heeft geschreven... ...dat het de voorkeur geniet dat de hoorcommissie zal bestaan uit externe leden. Dat is de reden waarom het onderwerp hier op tafel ligt. En er zit ook de beleidsagenda is gezegd dat het in dit kwartaal besproken zou moeten worden. Um, ik hoor in de discussie dat u een aantal varianten oproept... ...die we ook in de eerdere discussies hebben gehad. De wethouder gaf het zojuist al aan. In 2008 is er een notitie geweest met vier varianten... Dus nog wat variaties daar weer op. En daar was inderdaad de mogelijkheid van het college als voorbereidende partij een van de varianten. Eh, wat we nu op tafel hebben gelegd is, twee, zijn twee van die varianten. Namelijk de huidige werkwezen. En die hebben vergeleken met hetgeen dat in het raadsprogramma als ambitie is neergelegd. Namelijk de externe mogelijkheid. Eh, als u daar weer iets verder op door wil gaan. Dan denk ik overigens dat wij weer uit die oude notitie uit 2008... ...de toenmalige criteria die we gehanteerd hebben voor de andere varianten ook nog even bij, erbij kunnen halen. Maar dan gaat u misschien iets verder terug in de tijd en misschien ook iets verder terug in de, in de weg op de besluitvorming. Dus misschien is het even goed om met elkaar nog in de tweede uh, termijn af te spreken... ...welke voorkeursrichting uiteindelijk de uitwerking verdient of welke variaties daarop. Um, wellicht is het dienstig om uh, de term hoorcommissie iets beter in perspectief te zetten. ...te zetten en hem te noemen... ...hoor- en adviescommissie. Het horen is één element... ...en daar is ook over gesproken... ...dat is een... Nee, het is de software die dat doet. Ja, Volgens de, mij uh, ligt het al een timer uh, die ingeprogrammeerd staat. Ja, dat is, uh, deze uitzending internetgeluid uh, gaat via een provider uit Rotterdam, meen ik. En die heeft zo in de programmatuur een klok ingebouwd. Dat is namelijk de klok die... Uh, de raadsvergadering in de gaten houdt. Het schema geeft aan dat pas om kwart voor tien het stukje besluitvorming begint. En hij sluit het debat af en dat is heel vervelend van computers. Maar het is de provider van de gemeente Zandvoort? Ja, nee, als? ja, ja, ja. Dat is een bedrijf, een De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente Zandvoort? Die verantwoordelijkheid ligt daar om dat te veranderen. Wij ja, kunnen ja. daar als omroep niets aan doen. Nee, helaas. Tot. We moeten weer wachten tot kwart voor tien. Dan zal de klok in de programmatuur van de provider de bol weer aanschakelen. Hij is onverbiddelijk en fout. We praten even Heel terug, uh, want daar hebben we nu alle tijd voor. Ja. Um, die hoorcommissie. Niemand heeft het. Zandvoort heeft het wel. Ja. Nou, dat is op zich al een vreemde zaak. Ja. Waarom moeten wij uh, het braafste huurwondje van de klas zijn? Uh, hoorzitting uh, uh, wordt gevormd door uh, gemeenteraadsleden. Uh, die hebben het al druk zat. Maar toch willen ze het weer zelf. Uh, een aantal willen het toch zelf doen. Ja. Anderen zeggen: nee, dat moet je externe adviseurs laten doen. En zijn er zijn weer anderen die zeggen: joh, uh, laat het dan nou aan het college over. Want er zijn acht momenten van inspreken en dergelijke. Ja. Dit wordt een beetje uh, overdam. De griffier die verklaart zelf: uh, van ja, maar jullie hebben dit in het beleidsplan geschreven voor deze raad uh, dus ik heb mijn werk gedaan want dit puntje dat willen jullie zo graag ja dat klopt en uh, daarom is het advies van het college ook uh, onafhankelijke externen ja maar als een meerderheid nu zegt joh dat is belachelijk maar het kost natuurlijk goud geld en die ja. mensen hebben geen betrokkenheid bijzonder voor het weten hier niets van de gemeente ja, ja. nou die hebben dat gevoel ook niet ja, dan zou je er toch iets voor zeggen om het in de handen van het college te leggen. Ja, er zijn dus ook een paar fracties die uh, denken aan toch een mengvorm. Ja. En om daar toch op zijn minst of een ambtenaar in te hebben. Ja, of een onafhankelijk voorzitter. O, ja, of een raadslid bij Toerbeurt met de roulatie ja. uh, daarin te hebben. Nou ja, vanavond hoeft daar niet over besloten te worden. Het is dus nu de gedachte nog neer te leggen en in een later stadium daar een besluit over te nemen. Ja. We lopen eventjes door wat we tot heden hebben gehad. Ze hebben natuurlijk de startnotitie gehad, openbare ruimte. Ja. Uh, wegen, uh, plantsoenen, groen, uh, trottoirs en uh, noem het maar op. En dat voor de komende tien jaar. Ja. Uh, volgend jaar moet het uh, plan af zijn en dat ja. moet dan vertaald zijn, budgetneutraal. Ja. Uh, uh, uh, en dan komt de uitvoering. Ja. ja Pieter, de, de punten die ik inderdaad de, de krenten in deze pap uh, eruit heb gehad, dat de, consensus is over uh, er moeten momenten zijn dat de burgers daar nog wat over kunnen vertellen of samen als buurt een initiatief nemen, uh, het moet uh, zeker over een periode van tien jaar uitgestrekt zijn, dat kun je niet morgen voor elkaar krijgen, en het moet binnen het bestaande budgetten, oftewel, het mag niet extra kosten en het moet goed informatie zijn naar de gemeenteleden ja. want uh, ja, als er morgen opeens je straat gaan openbreken en je weet nergens van dan heb je onrust, ja, ja. Dat is zo. Uh, het Ik volgende... vond het opmerkelijk trouwens uh, dat Sandbergen, uh, de wethouder Sandbergen, die hier Demmers bedankte. Want die heeft een stuk uh, voorbereid, ja. dan alle raadsleden is gegaan. Ja. En daar werd toch met lof over gesproken. Ja, over de kaartenstelling. Ja. Uh, uh, ja. Ik vond dat heel opmerkelijk. S goed. Ja, ja. Michel doet ook wel goede dingen. Ja, precies. Maar dat moet ook wel een keer gezegd worden. Zeker. Winkeltijdenverordening, nou ja, dat was er eigenlijk verder geen probleem. Het uh, was alleen uh, ja, hoe je een zin las. Ja, het is onduidelijk. Ik heb hem nog even nagelezen. Maar... Onduidelijk. Um, het was slecht gesteld, maar in feite zeiden ze in deze verboden gelden niet voor Zandvoort. Precies, maar het is wel onduidelijk. Maar heel onduidelijk gesteld. Ik kan me de, eventjes de ongerustheid van Gertjan wel voorstellen. Dat... Eh, eh, Gertjan Bluis. Ja. Ja, dat leidde eventjes tot een behoorlijke aanvaring met de wethouder Toner. ja. ja. Een, een schorsing van 10 minuten om eventjes de heren uh, weer op een kamer bij elkaar te krijgen een kop koffie te drinken. En dat was tijdens het herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Ja, ja, dat was toch wel pittig, moet ik zeggen. Ja. Nou ja, de, de, de, wat jij al zei, even zo toen de microfoon uit zat. In feite is dit stuk wat te vroeg naar de raad gegaan. Ja. Uh, het is eigenlijk nog niet klaar voor discussie. Vandaar dat je nu ineens van allerlei ideeën en meningen krijgt. Die, In april uh, komt het definitieve ja. raadstuk en dan kan je gaan praten. Ja. Maar dit was alleen maar eventjes een, een mededeling van we zijn bezig. Ja, waarbij uh, wethouder Tonen nog, uh, ik heb het even letterlijk geciteerd, of ik zal het letterlijk, de raad komt volledig aan bod. Ja. Ja. Dus een beetje... Uh, Storm goed, in een glas water. Het kop koffie heeft goed gewerkt <laughs> voor de twee heren, want daarna ja. kwam wethouder Tonen toch weer terug in de raadzaal. Ja, dat is zo. Goed, we gaan nu wachten totdat we weer verbinding krijgen met het gemeentehuis. Uh, ja, ik weet niet hoe lang dat kan duren, een paar ja, minuten. Uh, een paar minu... uh, we houden u op de hoogte hoe het ermee staat en uh, tussen de muziek door dan maar. Ja, precies. Was tegenover me, don de grebber, aan de schuiven, Pascal. Uh, we zitten nog steeds niet in de uitzending. Uh, ja, onze uitzending wel natuurlijk. Hier werkt alles. Alles functioneert, onze computer en dergelijke. Maar we zijn afhankelijk van de computer van de gemeente, althans de provider van de gemeente. En die schijnt geprogrammeerd te zijn dat die om half tien... Eh, ermee stopt. Tien over half tien ermee stopt. En dan zou die nu weer moeten gaan starten voor ik, eh, de gemeente gaat besluiten. Unaniem dus we zijn in afdachten tot er weer contact is Dank. met het gemeentehuis. En er is weer, dus, dus gekomen, we gaan nu weer post. rustig over het gemeentehuis. Het voorstel, de reizen van afdeling, zijn daar vragen over? Kan ik een uur een plezier doen door voor de agenda commissie iets mee te nemen? Dat is niet het geval. Daarmee is de lijst Aangenomen en het voorstel ook aangenomen. Dat brengt mij op de verslagen van de vergadering, debat en besluitvorming van 25 januari. Allereerst de notulen van 25 januari. Zijn daar nog opmerkingen over? Meneer Stammers. Ja voorzitter op de pagina. Uh, zes is te lezen. De heer Stammers vraagt of het idee... een idee is om de motie aan te houden... omdat de verantwoordelijk wethouder met vakantie is... en zijn vervanger niet voldoende geïnformeerd is. Die, dat is geen juiste weergave van wat ik gezegd heb. Uh, er was wel discussie over die, die motie. Uh, de, de wethouder was inderdaad met vakantie... dus plaatsvervangend wethouder. En ik vond het niet juist op dat moment... om zo'n uitgebreide discussie te voeren... Terwijl de verantwoordelijk wethouder eh, niet aanwezig was. En heb daarom gevraagd om hem door te schuiven. En nu lijkt het alsof de, de, dat de wethouder niet voldoende geïnformeerd zou zijn. En dat is natuurlijk niet het geval. De Meneer de Griffier fluistert mij in dat hij heeft gehoord dat u heeft gezegd. en Dino overeenkomstig de, de tekst gaat aanpassen. Is dat akkoord? Raad. Anderen nog? Mag ik uw suggestie doen na nou, is een punt te zetten? Vakantie is, punt dat is een hele praktische suggestie meneer Trommel ik hoor ik de uit de gevier instemmend knikken dan is het verslag dan moet je zeg <laughs> excuse <laughs> ik zie de griffier instemmend knikken uh, daarmee is het verslag <laughs> excuse daarmee is het verslag vastgesteld en ga ik naar het verslag gemeenteraad besluitvorming van 25 januari uurzijds opmerking over dat is niet het geval daarmee is ook dat verslag vastgesteld en daarmee sluit ik deze vergadering onder dankzegging voor uw inbreng Pieter dat was een vluggertje ja, dit was wel heel snel ja. maar ik moet aannemen kijk luisteraars het is al, we zijn zo afhankelijk van de provider van de gemeente Zomvoort en daar zit toch een Storing in waar we met de gemeentebestuurders over gaan praten. Want Een stukje als... gemis aan flexibiliteit. Precies. Uh, uh, vaste regeltjes om uh, tien over half tien uit. Ja. En daarna weer aan. Ja. Maar de gemeenteraad is gewoon doorgegaan met de besluitvorming. Ja. Nou, gezien de korte tijd moet ik aannemen dat Al tikt, ja, het allemaal hamertikken. tikken. Dat waren maar twee punten. He. De startnotitie en de Ja. Nou, dat zijn gewoon hamertikken nee, geweest. Dat zijn hamertikken geweest en de rest is formaliteit. Precies. Nu dus. kunnen ze net zoals Wassenaar aan de Borrel... Ja. ja, als ik straks erlangs loop, dan zie ik ze al staan in de kantine. Ja. Wij mogen daar niet naar binnen, helaas. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Nou, dan laten we het zo. Nee. En vooral de pers niet. Nee, Oh, nee, precies. Oh, nee. geen denk aan. Nee, Op, we gaan, uh, we gaan uh, vragen of er een hoorcommissie kan komen over de verbinding met raadhuis. Ja, precies. Dat blijkt me wel... Met deskundigen, graag. Externe. <laughs> Externe. <laughs> Uh, even evoluerend. Uh, Pascal, wat vond je van het hele gebeuren? Waar ik ervan vond. Ja, uh, ja laat ik maar zo uh. zeggen. Ik ben eigenlijk met heel andere dingetjes bezig uh. bezig geweest. Okay, nou. <laughs> hij, heeft, hij heeft andere uitzendingen voorbereid al. Maar, nou uh, ja, daar komt een beetje wel op neer. Ja. Ja. Want ik zit er nu eens wat ik allemaal hier nog kan veranderen om... Uh, nog een andere uitzending uh, op, op ja. locaties te kunnen aan te sluiten. Ja, en daar, ja ik zag je met grammofoons in de weer. En, en daar, ja, tot, daarom. Dus, de dus ik, ik blijf, ondanks uh, de uitzending, blijf toch nog wel een bezige bij.